Start. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 9 uur. Goedenavond, ik ben Beem Buis en dit is het nieuws van NOS op 3.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 Het weer, het wordt hartstikke koud vannacht, het kan flink vriezen. Morgen overdag is het ook koud, min 1 waar het mistig is. En in de zon maximaal 3 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Noord-Holland rijdt even langs op de A7 van Zaanstad naar Hoorn. Tussen en Noord en Avenhoorn heb je 5 minuten vertraging. Door een kapotte auto is de rechter ook dicht. En tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort leeft het. En jij beleeft het. Sneeuw. Sneeuw. Warmte. Kerst. Zie Dit is kerst. Met Zie FM. Met nu De herhaling van Alternative FM.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 The kids being set aside, come, in all the come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come,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 ...komt uit Utrecht, heet Kaspar Baum. Kit on the Carpet, uh, het komt van een album Vuurland. Hoe ik daar gekomen ben, de Daily Dushy volg je dan op een gegeven moment van Kojo Vergeer... ...en dan kom je eraan en dan denk je, oh, dit is dus ook wel even vet om uh, eventjes te laten horen. Is vorige week uitgebracht, maar goed, het uh, uh, maakt niet uit. Uh, alles wat uh, binnen één of twee weken is, dat uh, draaien we al wel weg. Welkom bij dit tweede uur van deze alternative FM. Het uh, gaat wel lukken om een uh, telefonisch uh, gesprek... Uh, op het laatste moment in te plannen was uh, het laatste uur. Ja, zeker. Saskia van der Giezen komt uh, om half tien telefonisch in de uitzending... over de uh, Old Traditions te praten van Labashida. Uh, want die EP die hebben ze deze week ook uitgebracht. Dus denk erom, die kunnen we dan ook wel goed gebruiken. Uh, dat neemt niet weg dat we straks ook iets van Oat to the Quiet uh, zullen laten horen. Hoor. Dus dat, uh, dat, dat zullen we zeker doen. Maar een uh, telefonische interview, dat gaat niet door. Maar dat is niet zo erg, eerlijk gezegd. Voor een uh, dame die ik uh, heel erg waardeer voor wat ze doet. Dan heb ik het over Danella Smit van Wilde Kind. En het nummer dat heet Omhanda. He is black, my skin is grey and I'm white King of size, I cry tears, look into my eyes They call me ivory They call me Yet so small and vulnerable My hurt is your hurt And it's killing mine They call me pangolin They call me pangolin for trinkets So... when come some i think you're fun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 Sowieso eentje weer die in zijn atelier dit enorm waardeert. Dat is een uh, radio-collega die houdt van een beetje jazz en soul. Uh, dat zit er uh, wel even stop. Deze singa, uh, bovendien, was er vorige week live in de uitzending. Telefoon is dan wel te verstaan. Om te vertellen dat er dus nog veel meer aankomt. Dit is nog maar het begin. Dus dat uh, belooft ook al wat. En dan kan ik me lol op... Eén, uh, voor de eigen website. www.altfm.nl Want uh, we hebben ook uh, daar uh, de nodige berichten staan. Dan ben ik uh, al uh, wat redactioneel uh, uh, met uh, een aantal dingen achter. Dus dat moet ik nog het uh, nodige doen. En uh, twee, is er natuurlijk ook nog die pet die ik op heb uh, voor de 3 voor 12 Noord-Holland. Dus uh, er valt genoeg uh, nog wel het een en ander te pennen... als het gaat om het uh, materiaal wat nog uitgebracht wordt. Uh, ondanks dat er een avond-lockdown is... Wordt er nog wel het een en ander gemusiceerd door de muzikanten uh, in zowel deze provincie, maar ook erbuiten. Uh, getuigen, ook het uh, verhaal uh, wat ik al eerder afstak, met het uh, draaien bijvoorbeeld van Caspar Baum. En straks nog uh, van een Dortse band. Dat is ook heel erg uh, leuk, moet je, uh, moet je straks maar horen. Die band die heet Docil Bodies. Met Magnolia. En dat Magnolia dat is een uh, systeem waar je dan uh, af en toe nog wel eens in werkt als je dus weer een stukje moet plaatsen... voor datzelfde 3 voor 12. Dat heet Magnolia. Af en toe heb ik daar nachtmerries van. Dat heb ik uh, tegen Corjan Vergeer ook uh, gezegd. Maar uh, dat, uh, dat is uh, de man die uh, de daily dutje bijhoudt. En van hem heb ik dus uh, dat een beetje begrepen... dat dat vet materiaal is. Ja, dus dat gaan we dan ook uh, draaien. Nu uh, tijd voor een uh, man uh, met zijn band. die onderdeel is geweest van het King Forward Records label. Maar dat heeft hem niet weerhouden om toch weer uh, nieuw materiaal uit te brengen. Uh, Mathieu Huizer. Uh, en zijn band heet Lion's Den. En Love Remain is de nieuwe single. Will remain. The lights take us away, and our love is here to stay. Cover your heart with your face, your face. In your own It up electrifies you. Een dus hedendaagse muziek, als je het haast uh, zou kunnen omschrijven. Leo, Leo, Dog Eyes en Lines Dan hoorde je daarvoor met Love Remain. En dat was hem eventjes, uh, voor zover. Want uh, na dit volgende nummer is het de bedoeling dat we met een drietal gaan praten... die een beetje authentieke 60s geluid laat horen in origineel materiaal. Wie dat zijn, dat ga je straks horen. Maar eerst draaien we al een van de twee nummers die ze hebben uitgebracht. En ze doen het alleen maar op vinyl. Want zo zijn ze dan ook alweer. En ze komen uitnieuw van op dat uh, nummer dat heet Really Wanna Go. En wie het zijn, dat hoor je zo... Dat is met uh, Really Wanna Go. En uh, ik heb ze ook aan de telefoon hangen. Want uh, dan heb je ook meteen het antwoord op de vraag uh, van daarnet. Van wie dat nou zijn. Maar ze komen uit uh, Nieuw-Vennep. En uh, nee, ik zei al, ik heb ze ook aan de telefoon. Goedenavond, heren. Hey. <laughs> ze, ze, ze, springen, ze spreken in koor. Uh, heren, um, ik heb uh, ook dat artikel gelezen in, uh, in, uh, t, ja, in het Halems dagblad. Schuine-streep. Halen we meer nieuws? Uh, noem maar op. En het heeft ook in het Noord-Hollands dagblad uh, gestaan. Jullie interview. Uh, jullie, uh, s, jullie brengen uh, sowieso het materiaal al, allemaal uit op vinyl. Ja, ja. zeker. Ja, dat helemaal... um, ja um, dat, nou, dat, ik hoef het ook niet uit te leggen, want de, de, het is de, de, de, de authentieke 60s die door jullie uh, ja, muziek eigenlijk doorklinkt. Um, Even uh, voor, voor de mensen thuis, uh, hoe, hoe, hoe, zijn jullie op, hoe zijn jullie dat gaan doen? Uh, hebben jullie zo'n enorme voorliefde van wat alles uit de jaren 60 is gemaakt? Uh, ja, eigenlijk wel, ja. ja. Uh, we, we begonnen gewoon uh, een beetje met, met jammen eigenlijk. En toen um, we, uh, vonden we al gauw een klik uh, in, de, in de, de, de eindjaren 60 meer, met Jimi Hendrix en uh, ja. een beetje Meerie Waters, meer Blues en zo. En het, uiteindelijk leer je elkaar ook beter kennen. En dan uh, kom je toch uit op de, de, de midden- en begin jaren zestig. En ja. dat, dat, dat, daar zijn we gewoon op doorgegaan, daar houden we heel erg van. Uh, ja. Ja. Uh, dat is ook uh, te horen wat, wat het uh, geluid betreft, want je wil het uh, zo goed mogelijk uh, benaderen. Hoe doen jullie dat dan? Nou ja, kijk, uh, kijk het klinkt natuurlijk al hartstikke blitz, al uh, zeg ik zelf. Mm. Uh, maar uh, nee, we proberen eigenlijk al zoveel mogelijk om te pakken en eigenlijk alles uh, analoog op te nemen. Uh, mm. Eigenlijk op vier sporen. Uh, dus geen gedoe met, uh, met die gitarren rotzooi of dat soort dingen wat tegenwoordig allemaal heel makkelijk kan. Mm -hmm. Het uh, maakt natuurlijk allemaal hartstikke heel, heel makkelijk en heel erg fijn. Alleen, ja, wij, zijn gewoon, uh, uh, wij zijn er gewoon over uit dat eigenlijk hè, op ander loopt. Het is allemaal heel primitief, maar dat maakt het juist heel erg puur. Um, en zo doen we dat eigenlijk een beetje. Ja, uh, nou ja, goed, dat, dat, dat, dat één ding. Uh, maar uh, ja, dat is dan toch, uh, als je op een gegeven moment... Want dat, dat vond ik, ik ook al uh, toen ik jullie voor het eerst hoorde... Ja, uh, helemaal uh, alsof het uh, gewoon. Uh, dat, dat je in de tijdmachine van uh, professor Barbas. of dat je met een een of andere. Ja, ja uh, hoe noem je dat? Met een, uh, met een DeLorean. Uh, weer terug gaat uh, naar, uh, naar, naar 30, 40 jaar geleden of zo. 50 zelfs. Ja. Ja. ja, het is net back to the future, hè. Ja, dat, dat ja. idee. Ja, loopt er ook een dokter Emmett Brown bij jullie rond of zo, weet ik veel? Ja, dat is anders. <laughs> ja, want, uh, want dat, uh, dat vind ik het, het verbazingwekkende. Het, uh, het is zo gruwelijk goed in elkaar gezet uh, in, dat, in dat opzicht... dat je denkt echt van, uh, nou, uh, waar halen die jongens dat vandaan? Ja, bedankt. Bedankt, bedankt. ja. Dank je wel. Uh... Maar is dat ook, want ik zei al bij de introductie, ook bij de demo drop van NH-op. Is dat ook waar jullie ook bij op zijn gevallen met, met, met zoiets? Nee, nou, we horen wel dat we, ja, ook van wat jij zegt dat we uitspringen, omdat we juist um, juist zo authentiek en zo, zo echt uh, puristisch, zeg maar, de Sixties benaderen. Mm -hmm. En jij ja, natuurlijk meer bands die inspiratie halen uit de 60s, maar vervolgens. In een spijkerbroek en een t-shirt op het podium staan. Ja, dat, en, dat, dat komt niet wij, over. Ja, wij, wij, wij hebben gewoon, uh, het is niet alleen de muziek, het is onze lifestyle. Ja. En, en, en we, we, we ademen het bijna, weet je wel. Dus ja. we willen gewoon zo puristisch mogelijk het benaderen. En ik denk dat uh, de liefhebber van het soort muziek dat wij spelen, die ziet dat. En ja. die heeft er heel veel bewondering voor. Ja, hoe ziet dat bij jullie eruit in die, in die repeteerruimte? Want daar ben ik dan ook nieuwsgierig naar. Ja, nee joh, dit is eenmaal oude, oude kleren zo, zeggen ze dan, maar dus dit is voor ja. het is een soort museum. het eigenlijk museum zou die illused zijn. <lacht> en het draaien het ook de Ik meen natuurlijk geen toekomst bij maar het komt eigenlijk natuurlijk van. Ja, maar. Uh, maar uh, nou, uh, ja, ga door. Ja, nou ja, het is eigenlijk een soort van, je stopt echt op de terug in de tijd, uh, oude, uh, ja, oude fokksterkers. Uh, zelfs de PE zeilen zijn allemaal voor volks, uh, oude microfoons. Ja, dat uh. bedoel ik. Zo'n zo, zo, zo ja. ja, zo echte ouderwetse microfoon die je aantreft uh, waar Elvis nog uh, gestaan heeft, zoiets. Ja, ja, je, zou, je zou bijna geloven inderdaad. <laughs> maar, ja, nee, je, je hebt best wel veel foto's uh, uh, waarop, je, waarop je echt die, die dingen ziet, zeg maar. Dat, dat vinden wij heel, heel erg leuk om, te, ja. om wat te hebben. Ja, ruiken. Ja. En een drumkit die bijna aan elkaar volgt. Ja, dat kost vanaf Ja, ja weet je, alles voor de zout, hè, zegt ze dan. <laughs> ja, dat geloof ik graag, ja. Uh, nu hebben jullie al het uh, nodige materiaal al uitgebracht. Uh, ik, ik ga er wel vanuit dat er, dat er dus meer gaat komen. En dat dat dus echt lekker op zo'n krakend vinyl uh, te horen is. Nummers van ongeveer 2,5 minuut. Uh, denk ik uh, 12 op een, a op een kant en 12 op de andere kant, zoiets. <laughs> Ja, we, we zitten nu, zeg maar, focus op de singles. Ja. Dat, dat is gewoon, ja, dat is ook gewoon heel erg beat, zeg maar. Ja. Dus dat vinden we ook gewoon super tof. Om elke keer weer, naast dat we twee nummers uitbrengen, ook met het artwork bezig te zijn en een hele vette shoot te doen en zo. Ja. En, eh. Uh, en nou, uiteindelijk komt dat wel een keer dat we echt een, uh, echt een LP zeg maar uitbrengen, maar we hebben er nog geen, uh, geen haast mee. Nee. En het, het verrassend is ook dat het dat, dat, dat past heel goed bij deze tijd juist. Om, we proberen, we streven naar, om iedere drie maanden weer een nieuwe single uit te brengen. Ja, ja, ja. Nou, dat uh, gaat ergens een beetje lastig door het vinyl, uh, door het drukken van vinyl. Ja. En haardige wachttijden. Uh, dus we zijn... Uh, ja, we zijn veel, veel bezig met alvast singles opnemen en, uh, en heel veel schrijven, natuurlijk. En zoveel mogelijk repeteren, wat ze deze lockdown uh, eigenlijk hebben gedaan. Ja, ah, ja, dus, dus, ja dat... dus. Dus jullie uh, vermaken jullie even goed wel uh, tijdens die avondlockdown? Dat is ook uh, bij dit gesprek wel een beetje te horen, denk ik. Nou, ik zegt ook wel, uh, <lacht> echt. Maar ik zou je zeggen, ja. uiteindelijk is hetgene wat we kunnen wel de studio ingaan en nummers schrijven en alles. Hetgene wat we alle drie pets vinden is gewoon voor een volle zaal, uh, zweten op het podium te staan. Ja, dat ja, weet ik met je, je eens. Je helemaal uit de dak gaan, uit, Ja, ja, ja, ja. Iedereen, ja. ja uh, dan, dan hebben de mensen denk ik ook wel echt een avondje uit, denk ik. Als ze gewoon uh, alleen al de deur van een de zaal ingaan... ...dan uh, hebben, moeten ze ook een beetje het idee hebben... ...dat ze ook weer teruggaan in de tijd, eigenlijk, hè? Ja, uh, ja zeker weten. Dat is ook echt wel een beetje ons streven en, uh... Nou ja, voor dit jaar, eigenlijk uh, uh, ons laatste optreden voor dit jaar zal zijn aankomende zondag, daar hebben we heel in. Mm -hmm. En dat zal zijn op het, uh, het Haagse Biet Festival in, in Den Haag, in het World Forumgebouw. Uh, ja. Yeah. En uh, dat is onder andere plek waar vroeger ook uh, Noordse Jazz Festival werd gehouden. Mm -hmm. En op hetzelfde podium hebben we dan ook onder andere jazzartiesten gestaan... ...als Davis en George Benson. Ja. Dus ja, dat vond ons natuurlijk vereerd dat we daar ook mogen, mogen staan natuurlijk. Ja. ja, dat geloof ik graag. Uh, ja. Want, want je, je zegt het al, Den Haag... Nou, als er één uh, stad is die retro muziek volgens mij omarmt... ...dan is het Den Haag wel, denk ik. Uh, ja, zeker. Ja, dat geloof ja. ik graag. Uh, dan, dan is er ook meteen die vraag van, van mijn kant... ...want uh, is dat geluid wat jullie uh, zo aan de dag leggen al opgevallen? Ik, ik, ik heb iets voorbij zien komen van de Kik. Ja, zeker. Nou, wij, wij nemen onder andere op in de studio uh, uh, van B. van Raafsen en van de Kik. Dat dacht uh, ik al. Pop ja, ja popstudio's. En uh, onze producer, dus onze Einstein met z'n wilde haren, dat is Marcel Fakkers die ons ja. klaar ja. Ja. Ja. ja, Marcel Vakkers. En... Ja, ja. ja. ja. ja dat is welke er eentje. Ja. En, uh, dus daar, dat, dat, uh, daar nemen we eigenlijk ook onze plaat op uh, en wij zijn toch wel bezig geweest met een nieuwe plaat uh, vorige week uh -huh. uh, in een andere studio, in de arttime Studio's in Haarlem, omdat we een keer zoiets hadden, nou we gaan eens kijken hoe het daar eens een keer is, altijd wel leuk om een keer uh, te kijken uh -huh. en nou, anders zijn we ook bezig geweest met een 16mm clip, een uh, nieuw clip we uh, schieten, uh -huh. dat komt er ook allemaal aan, dus ja we zijn natuurlijk bezig met allerlei, uh, allerlei leuke uh, vooruitzichten. Ja, dat geloof ik, dat geloof ik graag. Uh, als ik ook kijk bijvoorbeeld uh, naar de uh, Hoes... bijvoorbeeld, The hè, bijvoorbeeld uh, voor deze uh, uh, single... deze twee uh, tracks die jullie uit uh, hebben gebracht... want dat moet natuurlijk ook overeenstemmen... met het geluid wat jullie uh, produceren Want dat ziet er toch ook ja, uit... alsof je uh, uh, echt uh, in de jaren zestig uh, terecht uh, bent gekomen. Ja, zeker. Ik, uh, ik denk dat we ook wel kijken naar, naar hè, wat, zijn de, wat zijn de tracks die we op hebben staan. Uh, wat is een beetje het verhaal wat we erbij willen vertellen. Dit is wel de booby Man, A really wanna go. Het hmm. um, heeft een beetje een horrorachtige achtige Ja, setting ah, ja mm -hmm. En we hadden ook uh, bij sommige locaties van toen een tijd... Uh, voor een andere videoclip die toen al uit was gebracht, ons uh, waren we dan ook foto's aan het schieten. Hmm. En we hadden we denken, ja verrek, dit is toch wel de beste plek. en uh, ja, dat was eigenlijk de perfecte shot. En we hadden zoiets van, nou, we, we pleuren gewoon op die hoes. <laughs> en dat is allemaal, uh, allemaal bij elkaar gezet door Puk uh, Hofwegens. Zijn een uh, hele hmm. de goede designer uh, uit Eindhoven. Um, dus uh, shout-out naar haar. <laughs> uh, nog iets over, over de song-inhoudelijke dingen? Moet het ook ergens over gaan bij jullie, of niet? Ja, dat mogen mensen zelf mee <laughs> ja. Oh, dus dat, dat uh, uh, de, ja, oké. Okay. Dus het, het is voor iedere uh, min of meer uitleg vatbaar, als het ware. Je kan er uh, je eigen interpretatie aan geven. Ja, nou, ik denk dat de meeste van onze teksten boek tegenspreken. Hmm. Uh, maar weet je, uiteindelijk is de energie waarmee we brengen is nog belangrijker. En, en dat is dat uiteindelijk het meeste overkomt. Ja. En, en, en een duidelijke verhaal: nog even de naam van de band, waar komt die vandaan? Ja, yeah, de mox. Ja, um, yeah, de mox is eigenlijk een beetje een geroepen. Omdat ik weet, ooit zag ik een filmpje. En uh, je had vroeger in de jaren 60 twee subculturen uh, die voornamelijk in, in Engeland uh, leefden. waren de mods en de rockers mm -hmm. Die had je in, ook in Nederland. Maar een andere, andere variant eigenlijk. En hey, als ik het goed denk, was het Rindo Star die in een interview zei van... zei yeah, are you a mother rocker? <laughs> en toen zei I'm a mokker. En toen zei ze oh... Ja, wel de stel eigenlijk in de mods, hè, dat hele klassieke Britsen, maar toch de ja, eigen de kopjes die, uh, die het gewoon even doen. En dat uh, is iets nou afkorting van uh, mockers. En dacht, na, moet iets korter hebben. Dat de Who, de Kings, nou doen de mockers. Dus zo doen we uh. Nou, Helemaal duidelijk. Uh, ja. nog, uh, nog één ding. Waar zijn jullie op uh, te vinden op het wereldwijde web? Zo, op nou, Instagram, op Facebook, op YouTube, op Google. Alles wat je je kan bedenken. Google. Ja, ja, dat de, is... uh, als je als zo'n zoekt als, ontzoekt, als uh, de, ja, is... uh, de moorzicht Niet op de <laughs> nee, nee. Ja, nee. Uh, nee. Eigenlijk, eigenlijk willen jullie het liefst onvindbaar zijn. Want uh, de digitale meuken, uh, dat is toch iets uh, wat, nee, wat... Ik zeg ik ja. al van zo'n ziekte ringen mee. Hè? <laughs> <laughs> uh, het, is, het is duidelijk, uh, heren. Ik uh, ga nog even de... Hoe noem je het? Die man, De bogeyman? Wat is het? Ja, de Boogieman. Ja, ja. De Boogieman dus. De, uh, hij komt uh, rond kerst uh, komt hij uit. Uh, op vernieuwd. Op vernieuw, <laughs> ja. Hij is op de luisteren op stond te zijn natuurlijk. Maar op vernieuwd uh, komt hij uh, ja, rond de kerst uit. Ook vanwege de, uh, nou ja, de, druk, uh, de drukte bij de, pers, bij de perserij hij, Save the best for last. Ja. Op, <laughs> Duidelijk verhaal. Hier zijn de mox met uh, de Boogeyman. De Quiet met uh, het album The Drift. Daar kan ik nog iets uh, over vertellen, want uh, ze treden nog op, want er is nog wel een optreden wat uh, bij hun uh, doorgaat. En dat heeft te maken met een middagoptreden. En dat mag van uh, Pippi en Kokkie wel... Uh, de, de entree is uh, om twee uur s middags in het Dorfskerk in Wilp. Want daar uh, zal het uh, allemaal te horen zijn. De aanvang van het uh, optreden is om half drie. Uh, er zal nog uh, voor de, die avondoptredens... wordt er uh, nog een uh, alternatief uh, gezocht. Want uh, ja, we zitten tenslotte in een avondlockdown. En dan uh, moeten we dus uh, wat. Uh, Neben show of Nebenshow is het eigenlijk. En I've been. en I've Been. Het is uh, heel apart. Indie eigenlijk ook wel. En tot aan het nieuws van 9 uur is het deze Halemse band. Want uh, ze komen uit Halem hier uit de buurt. Twee, drie weken geleden hebben ze deze single uitgebracht. Low -Edit Sound System met Circles. I'm my thoughts, mijn beslissingen.